Het zaakje Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardjes. En vad is je verkeer zand voor aan de zee, aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, en met zusje, om mijn vriend. Nat de vriend. En de hele familie is dus we aan de zand. Mama zegt dat er man een oude zij bij ze maar is. En dan moet zij uit dan kind de zee ze is hier zo vies. Ze plasten deelt bij brede sfeer, haar vaaier op van. Maar potsel roept ze geel. De zee zit in mijn ogen Aan de zand.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 ik heb gestaan, voor altijd blijf ik er wonen, ik ga daar nooit meer vandaan. Ik weet nog goed mijn eerste meisje, ik was al 16 jaar. In een bootje op het water, zoende wij voor het eerst elkaar. Bij het beetje aan de haven, het terrasje op het plein. Kon het zomers altijd heel dezelfde zijn. Mijn dorpje. Ik bos, gedachten weer terug, en dan denk je, oh wat gaat die tijd nog pleuren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 Een, ...een transportleiding te leggen naar de grens Bloemendaal-Zandvoort en Bentveld. En van daaruit werd het, het water nogmaals versterkt en doorgepompt naar, naar Zandvoort. En dat was in 1912.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 Yeah, yeah, yeah.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 Misschien in de, in, ja, je kreeg je natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog ook een beperkte crisis. Maar aan de andere kant waren er ook mensen die wel veel geld verdienden in die periode. Het is onduidelijk waarom de belangstelling daarvoor afnam. Toen hier het waterleidingnet in 1912 in gebruik werd genomen, hoe kwam je dan aan water? Moest je, moest je daarvoor iets doen of zo?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 Klaar voor het happen van een koek Een rood dat was een schot van Sjaakie van de ander schaak toe maakt ze geen soldaat Ik denk nog vaak aan kleine schaak groot in het Vlug als kwik, de de sprik van de buurt en onze straat Stijbe laag, altijd klaar voor het happen van een koek Een een schot van Shaky van de Hoek. Een recht Dat was een schot van Shaky van de Hoek. Ja, dit was natuurlijk Conny van der Bos met Shaky van de Hoek. We gaan weer naar Ankie.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 Aan de ene kant zat dus het badhuis en aan de andere kant zat de organisatie van het water, maar ook van het gasbedrijf, vertelde je net. Ja, klopt. Kan je iets meer over het ontstaan van het gasnet, het gasbedrijf, wanneer kwam Zandvoort? Ja, het, gas, het gas in Zandvoort kwam later dan het water.